Als ik dood blijf op een dag, wil ik één ding zeker weten, dat ze één ding niet vergeten, als ik dood blijf op een dag. Dat ze wel zo'n advertentie met zo'n mooie zwarte rand op mijn kosten laten zetten in de allerbeste krant. Want je bent er pas echt geweest en je hebt het pas echt gehad, als je stijlvol bent gestorven in het NRC-handelsblad. Je bent er pas echt geweest en je hebt het pas echt gehad. Als je stijlvol bent gestorven in het NRC Handelsblad. Je weet het nooit, misschien kan het nog heel lang duren. Je weet het nooit, misschien is het een zaak van uren. En het zal wel eenzaam zijn en misschien doet het pijn. Maar als ik overlijd, dan wil ik kwaliteit. Want het geeft niet wie je bent, en het geeft niet wat je had. Stijlvol sterven doe je, in het NRC Handelsblad. Het geeft niet wie je bent, het geeft niet wat je had. Stijlvol sterven doe je, in het NRC Handelsblad. Eén enkele advertentie, of twee. Maar niet zo'n keten, met enge zaken mensen, die nog hun plaats niet weten. Een groet, dat ik van jullie haal voorals je dat soms nog niet wist. Het mag best wat centen kosten, dan maar een mindere kist. Want stijlvol sterven doe je bij een ander op de mat, op de dag dat je bezorgd wordt door het NRC Handelsblad. Stijlvol sterven doe je bij een ander op de mat, op de dag dat je bezorgd wordt door het NRC Handelsblad.